4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ook in een zelfrijdende auto mag je niet bellen achter het stuur, heeft de rechter bepaald. Een Tesla-rijder had een bekeuring van 230 euro gekregen omdat hij was betrapt met een telefoon in zijn hand. Hij ging in bezwaar omdat hij op de automatische piloot reed. Die werkt zo goed, zegt de man, dat hij in feite een passagier is en dus gewoon mag bellen in de auto. Maar de kantonrechter in Utrecht gaat daar niet in mee. De automobilist blijft de feitelijke bestuurder omdat hij bepaalt waar de auto heen rijdt... en verantwoordelijk blijft om in noodgevallen in te grijpen. De lanceerstandaarden voor vuurpijlen die vuurwerkimporteurs wilden gaan verkopen... zijn allemaal afgekeurd door de inspectie. Die heeft de vijf standaarden getest en ze blijken niet stabiel. Voor de komende jaarwisseling mogen vuurwerkpijlen... alleen nog worden verkocht met zo'n lanceerapparaat. Staatssecretaris Van Veldhoven geeft de importeurs nog wel de kans... om met een betere standaard te komen. Steeds meer gemeenten hebben geen zin meer om mee te doen... aan het wiet-experiment van het kabinet. Vorige week werden de voorwaarden rond het experiment bekendgemaakt. De Vereniging Nederlandse Gemeenten denkt... dat die voorwaarden veel gemeenten zullen afschrikken. Minister Grapperhaus verwacht dat er uiteindelijk genoeg gemeenten... alsnog willen meedoen aan het experiment. Een man uit Nieuwkoop is veroordeeld voor de ontvoering, beroving... en het meerdere keren verkrachten van een vrouw uit Breukelen. Hij kreeg zeven jaar cel... De man bedreigde de vrouw in maart met een nepvuurwapen, stapte bij haar in de auto en dwong haar naar een recreatieterrein te rijden. Daar vergreep hij zich aan haar. Later deed hij dat nog op een andere plek. Uiteindelijk liet hij de vrouw achter langs het spoor bij Diemen. De man heeft verklaard dat hij zich niets kan herinneren. Volgens de rechtbank was hij volledig toerekeningsvatbaar. Het weer, bewolkt, maar vanuit het zuiden opklaringen. Minima vannacht rond het vriespunt, met kans op mistbanken. Morgen eerst bewolkt en nevelig, en in het zuidwesten kans op wat regen. Later hier en daar wat zon, en het wordt een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is Jolande van der Velde van de ANWB. In de regio Noord-Holland is het langzaam rijden op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Breuken en Maarsen bijna 10 minuten vertraging. En 5 minuten extra voor de A10 tussen Knoopend Water Watergaasmeer en Amsterdam over Amstel. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Kijk op mentorschap.nl Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. Met nu de muziekboulevard. ZANG Niemand nog verwachten. 6.9. Zie